Morgen onstuimig en aan zee stormachtig. Vrijdag stroomt koude lucht het land in en volgen winterse buien. Dit was het Derde journaal Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Ah, daar zijn we. Woensdag 4 december is het. Goedemorgen. Prins Bernhard wilde destijds alles weten van Edwin de Roy van Zuidewijn en liet hem grondig onderzoeken. Wilco Boom in Den Haag vertelt zo wat premier Rutte daarover schrijft. En We spreken straks de Roy van Zuidewijn en zijn advocaat. En na de hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen... in Alphen aan de Rijn zijn er verschillen geconstateerd. We vragen de burgemeester van Alphen zo hoe dat kan. Met bestuurskundige Marcel Bogers praten we over de veroordeling... van oud-gedeputeerde hoi Mayers en de integriteit van bestuurders. Dan naar C daar wordt het verzet steeds meer overgenomen... door radicaal-islamitische groeperingen. En Amerikaanse vicepresident Joe Biden is in China. En, hoor wie klopt daar, kinderen? Het is een vreemdeling, zeker? Nou, hadden we die vreemdeling nog graag gehoord. Is hij er toch? Ja, ik ben hem wel. Ja, heel goed. Uh. Ja. ja, en nou? Ja, vertel maar mij, nou, wat uh. ga je doen? Ik sta in een heerlijk geurende banketbakkerszaak. Hofleverancier zijn ze voor mij. Marsepijn van het varken, 100 gram, 2,60 euro. De bakker, eerder begonnen de zwarte piet, gewoon met een gouden ooring. En wij garanderen, staat op het briefje... dat deze letterkrans gemaakt is van roomboter, zuiver amandelspijs en eieren. Mm. Slotklap. Lekker. <lacht> Dankjewel. Mijn we horen je zo. Muziek is er ook. Onder andere van The Pretenders. Zeven minuten over, zes u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Edwin de Rooij van Zuiderwijn gaat een schatervergoeding eisen. Premier Rutte bevestigde gisteravond dat Prins Bernard de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... heeft gevraagd een onderzoek te doen naar Edwin de Rooij van Zuiderwijn. De Rooij van Zuidwijn over deze schadevergoeding. Dat zal door mijn, uh, mijn raadse mannen uiteraard uh, uh, te berde gebracht worden en uh, dat lijkt mij ook niet meer dan rechtvaardig. Maar daarmee wordt niet alles goed gemaakt. Over de hoogte van die schadevergoeding wil de ex van prinses Margarita niet zeggen. Hij wil zich daar ook niet zelf mee bezighouden. Ik zal er zelf helemaal niet mee bemoeien. Ik wil dat ook niet. De psychische druk van de afgelopen 15 jaar is enorm geweest. Ik ben besmeurd en bespuugd. Ja, en nu is die enorme kentering daar. En dat moet ik ook maar even zien te verwerken. Dat gaat niet zo, 1, 2, 3. En zoals gezegd, later spreken we de Roy van Zuidenwijn. Dat zal na acht uur worden. Een federale rechter heeft de faillissementaanvraag van Detroit goedgekeurd. De stad gaat gebukt onder een schuld van meer dan 18 miljard dollar. Nu kan Detroit onder meer pensioenen gaan korten. En dat zal pijn doen, zegt de burgemeester. Er pain pijn goes die and we've En we moeten out hoe we can. Um, mediate uh, the least amount of pain for any one individual. Detroit kan nu diensten nog in stand houden, zoals op noodsituaties reageren en vuilnis ophalen. Maar het is slecht nieuws voor bijvoorbeeld deze voormalige brandweerman. Hij raakte na 20 jaar gehandicapt en krijgt maandelijks 3000 dollar van de stad. Mogelijk houdt hij straks maar 400 dollar daarvan over en dan kan hij zijn therapie niet meer betalen. I'm getting better with the therapy that I'm taking. But... If they were to cut out my uh benefits, as they're talking about doing, I can't afford it. I won't be able to afford it. Detroit staat, bekend als de bloeiende stad van de auto-industrie, ooit een miljoenenstad, Maar die stad is leeggelopen. Het stadsbestuur had bij de rechter om financiële bescherming gevraagd tegen schuldeisers en heeft die nu ook gekregen. De NAVO veroordeelt het gebruik van excessief geweld tegen de demonstranten in Oekraïne, dat zei secretaris Generaal Anders Rasmussen gisteravond tijdens een persconferentie. I strongly condemn the excessive use of police force we have witnessed in Kiev. I would expect all NATO partners, including Ukraine, to live up to fundamental democratic principles, including freedom of assembly and freedom of expression. Je hoort dat Oekraïne moet zich aan internationale afspraken houden... en de vrijheid van meningsuiting en van samenkomst respecteren. Afgelopen weekend gebruikte de Oekraïense oproerpolitie... onder meer wapenstokken tegen demonstranten. Die zijn boos omdat president Janukovic weigert... het samenwerkingsverdrag met Europa te ondertekenen. Amerikaanse president Obama is begonnen met een nieuwe campagne om zijn zorgwet te promoten. Hij maakt het de Republikeinen tijdens een persconferentie nog maar eens duidelijk dat ObamaCare niet gaat verdwijnen. I've always said, I will work with anybody to implement and improve this law effectively. Heb je goede ideeën? Bring ze bij me. Let's go. But we're not repealing it as long as I'm ben. Sinds de zorgwet moeten alle Amerikanen verzekerd zijn, ook de 15 procent die dat tot nu toe niet waren. Om Obama stonden tijdens de toespraak Amerikanen die profijt hebben gehad van Obamacare. Die wet, die werkt, zei de president. Right now what this law is doing is helping folks, and we're just getting started with the exchanges, just getting started with the marketplaces. So we're not going to walk away from it. If I've got to fight another three years to make sure this law works, then that's what I'll do. De Obamacare-website werkt inmiddels ook naar behoren, zei de president. Tijdens de lancering op 1 oktober ging dat niet helemaal goed. Als we de stapel kranten erbij pakken... dan springt de metro er vanochtend echt uit. De voorpagina en ook de achterkant, Het is een omslag, is het glossy. Maar het is vooral ook lichtgevend. Het staat er ook op als je goed kijkt of het licht uitdoet. Dan lees je dat het de Hebben eerste gedaan, lichtgevende krant van Nederland is. precies. En de gasthoofdredacteur, want daarom is het, is de Daan Rozengaarde. En het, het werkt ook. Okay? Je hebt het al geprobeerd. Ja, het is, het is heel bijzonder. En je kan ook met um, de flits van je telefoon... kan je op de voorpagina een boodschap schrijven. Die als dan het licht weer uitdoet, uh, zichtbaar is. Uh, Daan Rozengaarde, U kent hem misschien van uh, zomergasten. Het is een ontwerper, volgens Metro ook. Techno-hippie, ondernemer en innovator. Um, heeft ook een hele... Uh, was dus gasthoofdredacteur heeft ook een aantal pagina's... vol um, over zijn ideeën. Bijvoorbeeld een reisring. Brengt liefde in de trein. Een soort uh, OV-chip, maar dan als ring. U moet het maar even lezen in Metro vandaag. Dan naar de kranten die ook met licht gewoon te lezen zijn. Uh, de Fiscus geeft verkopen een enorm... De opening van het AD. Zakelijke rijders staan hun slag nog even met milieuvriendelijke auto's. Nu fiscale regelingen nog gunstig zijn. Dat moeten ze dan wel doen voor het eind van het jaar. Nou, dat heeft. Uh autobedrijf Paul niet gemerkt denk ik, autobedrijf Paul in zwaar weer, schrijft het FD door slechte markt. Deel van de voorraad is zelfs terug naar de importeur en stevige ingrepen zijn onontkoombaar, Zij heeft uh, de Financieel Dagblad vanochtend. De Telegraaf opent met de overheid, is een hardleerse wanbetaler, is de grote kop, vanwege aanhoudende signalen van ondernemers en middenstanders die te laat of nooit hun geld van gemeente, provincie of ministeries krijgen, start de Nationale Ombudsman een onderzoek naar de betaalmoraal van de overheid. Gedupeerde MKB'ers kunnen terecht bij een speciaal meldpunt. Nou, het AD heeft ook nog eventjes de schedelpan van Janse Stuur gelicht. Op de voorpagina zien we een foto van uh, de voormalig arts, ex-neuroloog Ernst Janse Stuur. Hoorde dus gisteren zes jaar zelf tegen zich eisen. Deskundigen bestempelen de horrorarts in een rapport als verminderd toerekeningsvatbaar. En het AD vraagt zich vanochtend af wat ging er mis in het hoofd van Janse Stuur. Het is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal really In Seems to be always wondered if the sound is found. I saw stars in blackest night. I saw the stars black as night Nova Star met uh, Tunnel Vision. Dan gaan we weer naar Myno Remmers. Myno nog wel eens, goedemorgen. Nog één dag tot, uh, tot Sinterklaas. Uh, heeft iedereen de buiten al binnen? En de cadeaus al binnen? Of nou, wordt er nog hard gewerkt? ik wel. Ja, jij wel. Ik heb ik wel. Ja, ik, ik had op maandag ja. een beetje... Ik had een beetje een nare Sinterklaas, moet ik zeggen. Ach. In ons <laughs> stamcafé. Ja. En uh, kom jij maar eens naar voren. En toen werd er een, werd er, kreeg ik een vinyl plaatje gehad... George Michael, another try. Oh, Zij zal er maar. vast wat mee bedoeld hebben. De Dan We ja. moest je ook op schoot, zeker bij Sinterklaas. Nou, nog net niet, maar oh. dat is pas bij deze Sint ook eh, niet een verstandig idee, denk ik. <laughs> <laughs> ja, het is toch net. Zou het zo kunnen zijn? Vroeg ik ook ja, net hier over. aan Erik Hofstede bij. Bij Bakker Boonstra zou het kunnen zijn dat de hele bietendiscussie ervoor gezorgd heeft dat, dat die Sint weer extra in de belangstelling is gestaan. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat het uh, meer leeft dan een ander jaar. Hebt u dat ook? Of het meer leeft dan een ander jaar? Ja. Ja, ik, uh, ik vind het... Uh, ja, gaat lekker. Ja. Is, uh, ja. Dat ruik je ook hier binnen. Een enorme zoete lucht. Wat zijn jullie nu aan het maken? We zijn nu uh, boterletters aan het maken. Ah, natuurlijk. Ja. Alles wordt hier zelf gemaakt. Alle jullie zijn hofleverancier, ja. we zitten in Drachten, Friesland. Bakker Boonstra, maar Erik Hofstede is... Want Boonstra zit niet meer in de zaak. Nee, uh, sinds 16 jaar uh, zitten wij in de zaak. Uh, ja. Samen met mevrouw en uh, ja. de medewerkers. Banketbakkerij uit 1784. Ja, heel oud bedrijf. Zo oud als de traditie van Sinterklaas. Ja, Misschien zeker. wel. Ja, ik weet het wel zeker. Ja, is dit een belangrijke tijd voor jullie? Hele belangrijke tijd, ja. is toch... Uh, een drukke tijd, een beetje de beleg op de boterham, zo moet het zien. Ik zie ook gewoon de traditionele zwarte pieten... met rode lippen en een gouden oorring, geen klets. Nee, wij doen gewoon net zoals anders. Wij doen niet mee aan die, uh, die flauwekul. En alles zelf gemaakt, speculaasje hebben we al op, pepernoten. Maar wat, uh, wat zijn de hardlopers? Chocoladeletters, de boterletters, borstplaat, speculaas. Dat zijn nu momenteel de hardlopers. Zijn er, zit er nog een nieuwe geitje bij? Uh, ja, ieder jaar hebben we wel iets nieuws. We hebben nu een, uh, een nieuw uh, taartje, een een, een, een, Pietensniet. Uh, een Wat? Een pietsniet. Pietsniet. Pietsniet. Piet ik zal het ja. zo laten zien met maaspijn. Ja. Hele lekkere vulling. Gewoon heel leuk, leuk product. De pietsniet. Nou, ik ben er razends benieuwd naar. We hebben ook nog eens even in onze oude pakjesmand gekeken. We kwamen we terecht bij het Polygonschanaal. Een fragment uit 1978. Toen deed het Polygoonsjournaal verslag van de Bisschoppenconferentie... waar alle Sinterklaas bij elkaar kwamen en de nieuwste trends werden aangeroerd. Uniek is de metalen tekenrobot... waarmee je een potloodtekening op papier kan brengen. De met de hand bediende hijskraan steekt wat povertjes af... bij de elektrisch aangedreven kranen. In deze tijd bewonderen we de auto, waarvan de wielen telkens een kwartslag draaien als reactie op een geluidssignaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar reizigers uit de tijd van de auto haasten zich te voet naar de trein. We zouden in 1925 gedacht hebben dat de automatische overwegbomen nog eens werkelijkheid zouden worden. Maar goed, speelgoed was er toen en speelgoed is er nu, in grotere hoeveelheden dan ooit. En wat de handel betreft kan het zijn op groen worden gezet... voor de intocht van de enige en echte ja. Sinterklaas. Fantastisch, hè? Vooral die muziek eronder altijd. Ja, terug naar deze tijd. We gaan straks ook nog naar de groothandel. Um, want webwinkels, dat is natuurlijk enorm in opkomst gekomen... die concurreren met de stenenwinkels... zoals ze bij de groothandel hier in Drachten ook zeggen. En zij leveren aan allebei. Dat levert ook een beetje een duivels dilemma op. Maar voorlopig nog even in de zoete geuren... van uh, uh, de, het bedrijf van Erik Hofstede, Bakker Boonstra... in het centrum van Drachten... waar ik nu drie prachtige chocoladeletters uit de kast heb gehaald. <lacht> en het is, vormt een prachtig nieuw logo van onze omroep, ik heb ze naast elkaar gelegd. Ik zal er daar een prachtige foto van maken. Oké, okay. nou, ben ik wel benieuwd. Mino Remmers is dus op Sinterklaas zoektocht vanochtend. We gaan hem volgen. Zojuist komt het bericht binnen dat verzekeraar Achmea... een grote reorganisatie aankondigt. Te verdwijnen naar verwachting duizenden banen... zeggen bronnen tegen... De NOS, uh, wij gaan daar uiteraard mee aan de slag verder. En uh, zodra we meer informatie hebben, dan hoort u dat hier op Radio 1. Ach, mee, schapt dus duizenden banen, zo melden bronnen tegen de NOS. Tien voor half zeven geweest. Drie leegstaande schildersateliers in Blaricum, waar vorige eeuw onder meer Piet Mondriaan heeft gewerkt... zijn gered van de slopershamer. De Stichting heeft de gebouwtjes gekocht... en laat ze nu restaureren, zodat er weer kunstenaars kunnen gaan werken. Voorzitter, Martijn Geven er geen kamer de ateliers in Blarikum zien. Het bouwwerk opzij. En dan om de hoek twee hutjes. Kijk, even doorloop, Dan zie je dat dat echt een atelier is. Met zo'n mooi hoog atelierraam op het noorden zoals het hoort. En dat is het oude atelier van Ferdinand Hartnibbrug. Belangrijk schilder, luminist uit Laren, een eeuw geleden. Dat is toevallig waard gebleven. En hier naartoe verplaatst. En daarom staat het er nog. Ja. En achter u staan ja, wel hutjes. Staan echt twee hutjes. Ja. En dat zijn twee hutjes uit Blaricum. Uit de kolonietijd van professor Van Rees. Die zijn ook hier naartoe verplaatst. En daar hebben ook kunstenaars gewerkt. Het zijn houten hutjes, hè, laag. Ja, helemaal houten hutjes. Ja. En er zat vroeger Riet het dak op. Ja. En uh, die zijn nog helemaal authentiek. Je loopt zo een, een eeuw terug de tijd. in. En wat maken deze hutjes nou zo bijzonder? Nou ja, wat zo bijzonder is, is dat a, ze bewaard zijn gebleven... maar b, hier hebben vroeger kunstenaars gewerkt... waaronder hier Piet Mondriaan. En Piet Mondriaan is natuurlijk wereldberoemd, En die heeft in dit hutje, 1917... heeft hij de grote omkeer gemaakt... van uh, semi-abstract naar volledig abstract. Je kent ze wel, die uh, primaire kleuren. Rood, uh, blauw en geel en een witte achtergrond. En dan, uh, en dan de bekende streepjes. En dat is hier gebeurd. De stijlgroep is hier ontstaan. Nou, dan, wil ik het, dan wil ik het binnen wel even zien. Ja, nou, dat mag. O, daar zijn we. En dan Beetje. moeten we bukken. Het is maar 1,60 hoog. Ja. En dan gaat het natuurlijk hierom, hè? kom je hier echt in de atelierruimte. Dat is gewoon zeg maar, één grote woonkamer met een open haard, met een uh, grote ja, kachel waar je dus dingen kon warm maken, je, je potje kon koken. Ja. En verder een hele houten betimmering. Die nog helemaal intact is met, uh, met kastjes en, en, en een bank. En gaan ze maar door. En het bijzondere is dat. Ja, als je kijkt naar de kunst waardoor Mondriaan zo bekend is geworden, die hier ontstaan is, dat staat haaks op de romantiek en de beetje Piekerige sfeer van dit hutje. Misschien is het daardoor wel gebeurd, bij wijze van spreken. En het is in de wereld het enige bewaard gebleven, atelier van Piet Mondriaan. Vorige maand kwam een curator van het Museum van Modern Art kwam hier kijken en die was wauw, helemaal enthousiast dat dit er nog is. En zeker ons plan om het ook weer op te knappen... en beschikbaar te stellen aan een kunstenaar die hier kan gaan werken. Want daar gaat het dus Stichting. om. Wanneer uh, is het zover? Nou, we zijn nu eigenlijk net begonnen. Het hangt een beetje van de voorst af, Maar met een beetje goede wil kunnen we deze zomer, dus 19, uh, 2014... kunnen we echt uh, aan de slag met de eerste kunstenaars. Plarikum heeft dus nieuwe oude schildersateliers. Europa of Rusland? Als het aan de demonstranten ligt die nog steeds op het onafhankelijkheidsplein in Kiev staan, kiest Oekraïne voor Europa. Veel Europese politici maken zich inmiddels dan ook druk om Oekraïne. Onder hen de Franse minister van buitenlandse zaken, Laurent Fabius. La population et autorité de faire choix, mais pour ma part, j'ai fait dire à Monsieur Klitschko, qui est un des leaders de l'opposition. À à à het is aan de Oekraïense bevolking en de autoriteiten om te kiezen. Maar ik heb tegen oppositieleider Klitschko gezegd dat ik hem in Parijs wil ontvangen, zegt Fabius. Zijn Britse collega William Hague stelt het nog duidelijker. The door remains open in the European Union to Ukraine and it's for them to decide whether they are going to walk through it. It would undoubtedly be in the interests of of Ukrainians uh, to have access to the European Union market. De deur in de Europese Unie blijft open voor Oekraïne. Het is aan hen om te beslissen of ze binnenkomen. Het is zonder twijfel in het belang van de Oekraïners om toegang te hebben tot de Europese markt en om een associatieverdrag te sluiten met de EU, al dus Heek. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, zegt onomwonden dat Oekraïne voor Europa moet kiezen. The ik denk in een Europese manier, het hart van de Oekraïne-peepel beat in een Europese manier, en ik denk dat de richting van Oekraïne Europe moet zijn, en daarom houden we onze deur open. Het hart van het Oekraïense volk slaat Europees, en de bestemming van Oekraïne zou daarom Europa moeten zijn, zegt Westerwelle, die eraan toevoegt dat ook hij de deur openhoudt voor het Oost-Europese land. Puurland Polen heeft een ronduit slechte relatie met Rusland. Het Poolse parlement staat dan ook aan de kant van de demonstranten op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Wij verklaren ons solidair met de Oekraïnse bevolking. Dat wil dat hun land lid wordt van de EU, zegt parlementsvoorzitter Kopacz. En ja, ook Polen zal daarom al het mogelijke doen... om voor Oekraïne de deur naar Europa open te houden. Veel bezorgdheid dus onder de Europese lidstaten... over de positie van Oekraïne. Ondertussen hebben demonstranten in de hoofdstad Vilnius gedreigd de blokkade bij de regeringsgebouwen verder op te voeren. President Janukovic is gisteren, zoals gepland, naar China vertrokken. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Nederland zelf al kan vrijdag tijdens de WK-loting... toch aan sterke landen als Portugal, Italië of Rusland worden gekoppeld. Dat komt door een wijziging in de lotingsprocedure... van de Wereldvoetbalbond, de FIFA... die gisteren op het laatste moment werd doorgevoerd. Een van de Europese landen komt door de zogenaamde voorloting in pot 2 terecht. En daardoor kan dat land in een zwaardere poel terechtkomen. Volgens voetbalverslaggever Arno Vermeulen, Vermeulen is dat goed nieuws voor Frankrijk. Algemeen werd aangenomen dat dat land op basis van de wereldranglijst... in pot 2 terecht zou kunnen komen. Ik kan me voorstellen, als het toch gelobbyd wordt... dan hebben Fransen meer kansen om aan een noodlot te ontkomen... dan bijvoorbeeld Nederland of Griekenland of Bosnië-Herzegovina of ja. Kroatië. Dat is de impact van een heel groot voetbal.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 Zijn bladeren meldde ook nog dat de aanvangstijden van de wedstrijden ongewijzigd blijven. De Wereldvakbond voor Profvoetballers had onlangs aangedrongen op wijziging van die tijden. Nederlandse hockeyvrouwen hebben gisteren ook de derde poolwedstrijd... bij de World Hockey League in Argentinië gewonnen. Oranje was met 3-1 te sterk voor Zuid-Korea. De ploeg was al zeker van de kwartfinales... en eindigde door deze derde zegen ook als eerste in de pool. Maartje Pouwen is tevreden over het spel van haar ploeg. We hebben gewoon eigenlijk de drie... Uh...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 Gemeente Breda wil voetbalclub NAC helpen... om een deel van de acute financiële problemen van de club op te lossen. College van burgemeester en Wethouders heeft voorgesteld... om de huur die NAC voor het stadion betaalt... met maximaal 325.000 euro per jaar te verlagen. Dat is minder dan de 6 ton die de Stichting Financiers van NAC nodig acht. De club kan de steun van de gemeente wel goed gebruiken. NAC zegt zonder die steun failliet te gaan. Op 10 december wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Aan Den Haag gaat niet akkoord met het voorstel van vier wedstrijden schorsing voor Michiel Kramer. De aanvaller deelde afgelopen weekend een elleboogstoot uit aan de Ajax-doelman Jasper Silissen. Overtreding was scheidsrechter Wiedemeijer ontgaan... waarop de aanklager betaald voetbal hem de straf voorstelde. De zaak wordt morgen bij de Tuchtcommissie behandeld. Dat is het over de sport. Na half zeven hoort u Azië-correspondent Marieke de Vries over de ruzie tussen Japan en China. Dit is Radio 1.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 Edwin de van Zuidenwijn is blij met de bevestiging van de regering... dat prins Bernard in 2000 een onderzoek naar hem liet doen. Tegelijkertijd heeft de ex-man van prinses Margarita nog vragen. Zo wil hij weten of zijn moeder en zussen ook zijn onderzocht. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie.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 Dan nog het weer bewolkt en wat regen of motregen. Het is 5 tot 8 graden. Morgen onstuimig en aan zee storm. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Zahoka, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel, alleen de dagelijkse files bij Amsterdam op de A7. Daar staat bij de af en de wormen 4 kilometer. En een korte file op de A8, daar staat voorknopend complein 2 kilometer. En wat verwacht je ervan, John, voor vanochtend? Nou, ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits. Dat betekent, tenzij er geen grote ongelukken gebeuren, rond half 9 ongeveer 160 kilometer. John Zahoka bij de ANWB, dankjewel. Doei. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk de opmerkelijke uitkomst van de hertelling in Alphen aan de Rijn... na de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand. Maar eerst China. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden is daar zojuist geland... op het vliegveld van Peking. Biden is bezig aan een uiterst omstreden... Een uiterst een delicate missie moet ik zeggen, niet zozeer omstreden, wel delicaat in het Verre oosten. Tussen Japan en China is namelijk de spanning flink opgelopen over de luchtverdedigingszone die China heeft ingesteld. Japan is veel tegenstander van de zone en ook de Amerikanen zijn behoorlijk kritisch over het Chinese initiatief. We gaan naar Peking, naar correspondent Marieke de Vries. Marieke, Biden zei in Japan dat China de status quo in de Oost-Chinese zee verstoort. Dat vinden ze in peking vast niet leuk. Wordt een kille ontvangst?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 Nou, dit was eigenlijk redelijk goed voor zover je dat van de buitenkant een beetje kan zien. Maar de Amerikanen wisten natuurlijk al wel langer dat Xi Jinping de volgende president van China zou worden. En die weten natuurlijk ook hoe belangrijk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 Dan naar Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat prins Bernard heeft gevraagd onderzoek te laten doen naar de Rooij van Zuiderwijn. Hij trouwde in 2001 met prinses Margarita. Tijdens een huwelijk zorgde ze voor grote opschudding. In hb de tijd misschien weet u het nog... klapte ze uit de school over de Oranjes, de koninklijke familie. Door wie ze naar eigen zeggen, werden tegengewerkt. Het winderooi van Zuiderwijn werd afgeluisterd... en gehinderd in zijn werkzaamheden toen het stel getrouwd was. Steek deze ring aan de hand van je vrouw... als teken van je liefde vrouw? Um, hij is eigenlijk afgeschilderd als een figuur die geen plaats zou kunnen hebben in mijn familie. Waarom? Waarom moest ik uh, gesteld worden? Het heeft mij alles gekost. Mijn hele leven. Uh, de sterkste en krachtigste jaren van mijn leven. Zo is hier door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... en de toenmalige BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 2000... informatie verzameld over op dat moment mogelijk aanstaande echtgenoot van prinses Margarita. Er is één ding wel duidelijk, dat alles in die hele procedure... met uh, het onderzoek van de BVD, is alles wat fout kon gaan, ook fout gegaan. We hebben een brief uh, geschreven waarin we uh, informatie hebben willen geven... uitvoerig verslag hebben gedaan van uh, hoe alles uh, uh, in het werk is gegaan. Het woord is nu aan de Tweede Kamer. Mijn eenvoudige vraag is... waar ook het kabinet van de koningin gewoon tot de overheid behoort is of de minister-president... nu volledig meewerkt... aan het onderzoek door de ombudsman. En daar wil ik graag een eenvoudig ja, ja of nee op. Voorzitter Helm, wat is ja? Daar is gebleken dat er geen invloed is... uitgeoefend op het uh, privéleven... van de heer De Roy van Zuiderwijn. Er waren twee problemen voor hem. Uh, hij zou deelnemen aan een Bob-campagne... alcoholreclame. Uh, en uh, wij hebben... Uh, uit, uh, aan de hand van getuigenverklaringen... en de betreffende documenten... kunnen vaststellen dat er een keuze is gemaakt om niet gebruik te maken... van de diensten van de heer de Rooy van Zuiderwijn... maar dat dat niet berust op een keuze... tegen de persoon van de heer de Rooy van Zuiderwijn. Deze fax is van, uh, drie, uh, pardon, van 11 maart 2003. En die is om half twaalfs middags verstuurd. U weet dat Bernard en uitsluitend hij... een onderzoek door de DKDB en anderen heeft laten verrichten. Onder andere naar de gehele familie de Rooy van Zuiderwijn. En dat over dat onderzoek ook een verslag aan hem is uitgebracht. En door hem... Uh, aan zijn familie. Wat u nog niet weet, is dat dit onderzoek plaats had lang na het huwelijk van Margarita. Dat noemden ze in Napoleontische tijd een morseville. En dat wil zoveel zeggen als een, uh, een sociale moord. Je, wordt, je hoofd wordt er niet echt uh, letterlijk afgehakt, maar wel publiekelijk en figuurlijk. Vijf jaar na het huwelijk gingen Margarita en Edwin de Roy van Zuiderwijn uit elkaar. Dat was uh, in 2006. Margarita werd door de Oranjes weer in de armen gesloten. En de Roy bleef berooid achter en strijdt sindsdien voor rehabilitatie. Later in deze uitzending een gesprek met de Roy van Zuiderwijn. Straks dan hoort u meer over verzekeraar Achmea Kondigt een grote reorganisatie aan. Verdwijnen naar verwachting weer duizenden banen. André Meijnemaar weet er al meer over. U hoort hem straks. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In de Tweede Kamer maken ze zich zorgen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van drie weken geleden. Om de tweede uitslag, om precies te zijn, want de stemmen in Alphen aan de Rijn zijn een tweede keer geteld. En nu blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de eerste en de tweede telling. In Alphen aan de Rijn deden half november elf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij acht van die elf leverde de tweede uitslag... andere stemresultaten op dan de eerste. De verschillen zijn niet zo groot. Vier stemmen voor de ene partij, twee voor een andere. Maar de verschillen zijn groot genoeg om het verschil te maken... tussen wel een zetel of niet een zetel. Want een restzetel werd toegewezen met twee stemmen verschil. Twee stemmen inderdaad. En dan maakt het dus wel degelijk uit... of de telling heel precies is of niet.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 Het moet niet allemaal snel, snel, snel. Uh, het moet goed, goed, goed. En als we dan wat langer moeten wachten op de uitslag... dan moeten we op de verkiezingsavond maar een extra biertje nemen. Liever de uitslag wat later dan een foute uitslag, zeggen ze bij de SP. En Van Raak voelt niet voor terugkeer naar de stemcomputer. Die werd in 2006 vervangen door het rode potlood... omdat de machines te kraken waren. En nog steeds zijn de computers niet veilig genoeg, denkt de SP. Maar volgens de VVD heeft de techniek niet stilgestaan... en moeten we maar weer aan het elektronisch stemmen. Want volgens Joost Taverne van de VVD zijn de slordigheden uit Alphen geen incident. Nee, dat is voor mij uh, geen verrassing. Um, omdat ik weet dat veel vaker bij hertellingen er steeds andere uitslagen um, uh, worden bereikt. Ik ben van mening, en de VVD is van mening... dat uh, elektronisch stemmen voor een heel belangrijk deel de oplossing kan bieden. Uh, we moeten niet vergeten dat stemmen het meest praktische... maar ook het meest fundamentele is wat je in een democratie kunt doen. Uh, en dus... Moet je ervoor zorgen, één, dat er zo min mogelijk praktische bezwaren zijn voor mensen om te gaan stemmen. En om dat zelfstandig te doen met inachtneming van hun stemgeheim. En twee, dat de uitslag zo precies mogelijk is. Nog dit jaar moet een onderzoekscommissie duidelijkheid geven over de risico's van de stemcomputer. VVD, D66, CDA en ChristenUnie voelen onder voorwaarden... met garanties voor de veiligheid wel veel voor elektronisch stemmen. Maar of daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer moet nog blijken. Bij de eerstvolgende verkiezingen, die voor de gemeenteraad in maart... wordt het dus waarschijnlijk nog gewoon het rode potlood. Nou, dat zei Wilma Borgman. Meer over dit onderwerp vindt u op onze website. Moet u even naar nos.nl. En wij hebben natuurlijk een hoop vragen... ook aan de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Die spreken we in deze uitzending. Oh, nou, mijn Remmers bij de banketbakker vanochtend. En, Maino, we hoorden net... de bakker is deze dagen druk bezig met het beleggen op zijn boterham. Onder andere, ja. Nee, wat blijkt is dat ondanks alle pietendiscussie... Euh, nou, eigenlijk euh, alles gewoon zijn gang gaat, sterker nog... Misschien wel als nooit tevoren. We zijn nu bezig met boterstaven uitrollen op twee breedte 44 centimeter. Pillen 43 centimeter. Inzet op 240 graden. Na 13 moeten terug op 210 graden. De laatste regel mag ik niet voorlezen. Bakkersgeheim, denk ik, hè? Ja, absoluut. Dat gaan we niet op de radio vertellen allemaal. Nee. Nee. Hoeveel staven zijn er gemaakt al? Nou, zeker al een paar honderd. Ja, absoluut. Ja. Dus dat, uh, die gaan straks allemaal de oven in en dan wordt het gebakken en dan zijn ze wel lekker vers. Achter mijn marsepein, maar je hebt marsepein en marsepein, hoor ik net van Steden. Ja, je hebt verschillende soorten marsepein. Het ligt aan bij de supermarkt suiker. ligt. Ja, Hoe meer suiker, hoe witter de marsepijn. En uh, De bakker, bakker over het algemeen die verkoopt uh, goede marsepein. Met één deel amandel en anderhalve kilo suiker of zelfs één kilo suiker. Zo moet het. Zo hoort het te zijn. Ja. En dan is het maar lekker. We zijn bij Bakketbakkerij Boonstra. Een zaak die bestaat sinds 1784 um, intrachten. Dus daar laten ze zich om een of andere Zwarte Pieter discussie niet gelegen liggen. Hè. Sterker nog, ik heb net een taart gezien. Ja, Zwarte pietentaart. Wij gaan gewoon door. Gouwe oorringen. gouwe oorringen. Rode lippen. Rode lippen, leuke veer. Helemaal. Toch nog hoort. wel even nagedacht van... Hey, het is actueel, misschien moeten we er toch aan denken om het iets anders te maken. Nee. Nee, ik vind een zwarte pietertaatje. die hoort bij het feest. Gewoon zwart. Ja. ja. We kijken hier de winkelstraat in. Ik zie toch wel wat lege zaken. Modezaken die vertrokken zijn. Ja, er staan uh, een paar pandjes leeg. Dat is een uh, slechte zaak natuurlijk. Dan krijg je wat minder publiek in de straat. Ook in Dracht is de tegenwind door de boom van de Sint te voelen. Ja, een klein beetje wel. Niet dramatisch, maar wel een klein beetje. En dan hebben jullie de speciaalzaken. Het is niet zo dat de mensen dan zeggen: Nou, ik ga dan toch maar bij die goedkopere buurt superhalen. Nee, gelukkig nog niet. Het is toch een vaste, een vaste klantenbestand die toch uh, voor kwaliteit gaat. Maar hoe doe je dat? Goed kwaliteit maken, goede service. Alles moet er leuk uitzien. Vriendelijke mensen. En een paar nieuwe dingen erbij. Een paar nieuwe dingen af en toe. Gewoon lekker uh, lekkere gang. Heerlijk. Ja. Ik zie hier, wat dit is spijs. Dit is allemaal spijs. Die een soort we dan in, gerold en die wordt in het de deeg gerold? wordt in bladerdeeg gerold. Die wordt op maat gerold, zeg maar. En dan op de plaat wordt het gestreken. En dan wordt er boter. Dan zie ik nog iemand met een kwast bezig bij de stad. Die is aan het strijken. Die zijn, zijn boterletters aan het strijken met, uh, met eidooien. Die worden twee keer gestreken en dan gaan ze in de oven. Wat u net oplast, op 240 graden. Oh, dat is dit? Ja, ja natuurlijk. Ja, oh, er staan nog veel meer geheimen in het boek. Even bladeren, hoor. Fantastische dingen staan erin. Slagroom, truffels... Kruidkoek, kaaspalmiers, advocaat, smul, slof. Wat de namen allemaal zeggen, ik voel de kilo's er bij mij nu al aankomen. Alles met mate. Dan ja, alles goed. met mate, dat ja, is ja. nou net het probleem. <laughs> nee, valt mee okay, hoor. Goed, grondstoffen. en het is lekker warm binnen, want de ovens staan volop te draaien. Straks voor eens even kijken wat de specialiteiten zijn. Mm, lekker. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie, John Hoka. Het is nog niet zo druk, hè? Nee, hoor. nee alleen dagelijkse files richting Amsterdam, de A7, A8 en op de N247. Daar staat ze Volendam en Broek in Waterland, 4 kilometer. Nederland kan de deur niet dicht houden voor Bulgaren en Roemenen die hier komen werken. En sommige partijen hebben daar grote zorgen over. Hoort u zo. Give me a second I, I need to get my story straight. My are in the bathroom getting...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 Van met We Are Young, het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio, 1 journaal. Bulgaren en Roemenen kunnen hier vanaf 1 januari aan de slag. Langer de deur dicht houden kan niet meer, zo bleek gisteravond tijdens de begroting van sociale zaken. De SP en de PVV verwachten grote problemen, net zoals eerder met de Polen. Nou ja, dat kon wel eens heel erg dramatisch uitpakken. Uh, niemand weet hoeveel er hier naartoe komen. Er werken nu 3 miljoen uh, Bulgaaren, Roemenië, Spanje en Italië. Werkgelegenheid is daar heel beroerd, zoals iedereen weet. Ik ben bang dat er heel veel deze kant op komen. Ja, en dat kunnen wij niet aan. Dat kunnen we echt niet aan. Er zijn hier heel veel mensen in de bouw. Eh, vrachtwagenchauffeurs. Eh, in welke sector dan ook. Ja, die mensen die klokken voor een baan. Of die zijn net ontslagen. En die zien dan in één keer, terwijl het kabinet ervoor zorgt... dat zij hun baan kwijtraken. Dat er op hun WW wordt gekort. Ja, dat er in één keer eh, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden... Roemenen en Bulgaren hier naartoe komen. Je ziet steeds meer landen. In Engeland speelt die discussie. In Duitsland, in Frankrijk. Dat het vrije verkeer van werknemers in zijn huidige vorm... ook met veel schaduwkanten gepaard gaat. En wat mij moet alsjeblieft daad bij het woord voegen en daar iets aan gaan doen. Ik hey, heb in Europa afspraken gemaakt. En ik vind het wel heel erg jammer dat CDA, en partij van de arbeid... Hè, toch echt aan de basis van veel van die afspraken hebben gemaakt... hier nu voor weglopen. We moeten niet vergeten dat vrij verkeer ook voor Nederland van ontzettend belang. Oost-Europese werknemers leveren een miljard belastinginkomsten op. Wie moet er anders uh, in de kassen de aardbeien uh, plukken en de paprika stelen? Dus uh, ik vind dit allemaal wel heel erg makkelijk. Ja, het is een verdomme feit dat er per januari 2014 de Romeinen en Bulgaren naar Nederland komen. We hebben als VVD tot het laatste moment weten te rekken. Nederland stond daar ook vrij alleen voor. Dus tot aan 2014. 2007 is die beslissing al gevallen. En in maximale periode van zeven jaar hebben we kunnen vasthouden. Helaas zijn er geen andere mogelijkheden dan hierbij neer te leggen. Dus ik daag de andere partijen ook uit om te laten zien waar de juridische mogelijkheden wel zitten. Want ik ben niet zo voor de bune roepen. Het kan helaas niet. 2007 heeft die beslissing plaatsgevonden.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 Bent u hier nou kind aan huis, op het Haarlemmerplein? Ja, ik sta al tien jaar hier met mijn bomen. Ik kreeg van de week folders in de bus van uh, uh, de Praxis en van Albert Heijn. En ja. natuurlijk de Intratuin, die verkopen ook bomen. Tuurlijk. Het wordt steeds moeilijker voor ons, maar dat hoort er gewoon bij. En ik zie hun niet als concurrenten, echt niet. Want wij weten wat voor kwaliteit wij verkopen hier. Moet u mee naar beneden met die prijzen?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 Nee, dat hoor ik niet van u. <laughs> ik heb nooit een plastic boom gehad. Meneer, wilt u nog een kerstboom? Nee, zeer bezig niet. O, u houdt er helemaal niet van? Totaal niet. Raar gewoonte om op bomen te hakken, je tuintje zetten in je zetten. Ik vind het een vreemde gewoonte. Nou, hier in Beverwijk begint de gamma aanstaande vrijdag met de verkoop van de kerstbomen. En bij praxis zijn ze al een aantal dagen bezig. En er komt zo'n meneer naar buiten met twee bomen op zijn kar. U bent er vroeg bij? Ja, dit is voor, uh, voor, ons, uh, voor ons restaurant. Twee bomen buiten en binnen eentje. Waarom gaat u ze nou bij de bouwmarkt halen? Makkelijk, alles bij elkaar. Anousia Bruidsman. Hier in Beverwijk staan 5000 bomen buiten. Ik zag jullie folder en daar staat in... de nummer één kerstbomen verkopen van Nederland. Hoe bedoelt u? Dat blijkt uit de cijfers van de leveranciers... dat wij echt de grootste afnemer van kerstbomen zijn. Hoe lang al? Uh, nou, we zijn al ruim tien jaar verkopen wij al kerstbomen. En sinds 2009 zien wij echt een enorme groei ja, van 50%. We zien eigenlijk drie verschillende groepen. Uh, de groep die gelijk voor de deur staat zodra de kerstboom er is... Maar de grootste groepen, dat is toch de groep van de families... die komen echt het weekend na Sinterklaas... zijn die direct in de winkel een kerstboom uitzoeken. En dan hebben we nog een laatste groep. De groep van de twintigers en de dertigers. Die denken, nou, veel te druk met werk. Maar uh, oh, schoonouders komen toch eten. We moeten nog snel eventjes een boom hebben. Die komen naar de bouwmarktrolde. Vlak voor kerst. Vlak voor kerst is dat. Kijk, deze mevrouw staat een paar meter van de boom om hem te keuren. Nou, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het een geweldige boom. Maar? Maar uh, ik wil ze eigenlijk allemaal gezien hebben. <laughs> Dan weet ik het wat zeker. Mag ik wat zeggen? Ja. He. Ik vind hem hier een beetje leeg. Ja, maar dat hebben ze helaas allemaal. Echt waar? Dus we stoppen er al een paar vogels met hele lange staart in. Nou is het imago van de kerstboom bij de bouwmarkt niet zo goed, hè? Ik ben even bij zo'n uh, kerstbomenverkoper in Amsterdam geweest. Nou, ja. Die zegt van, joh, bij die bouwmarkten, dat is, dat is allemaal geen kwaliteit. Wij hebben echt duurzame bomen. Voor elke gebruikte boom wordt weer een nieuwe geplant. En we kunnen ze aanbieden tegen hele scherpe prijzen. Het is niet zo dat ze nu al uit elkaar vallen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Het ze zijn echt topkwaliteit bomen. Ja, goed, nou, kopen dan maar. Als er nog een naald aan zit als u ze nu al koopt, dat is natuurlijk de vraag. De markt... Uh hoe die echte bomen wordt overigens wel steeds kleiner. We dat al even volgens cijfers van de marktonderzoeker GFK is het aantal huishoudens met een echte boom afgelopen tien jaar gehalveerd. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Het gaat trouwens goed met de autoverkopen. Afgelopen maand zijn er 34 meer auto's verkocht dan in november 2012. Dat meldt het AD. Stijging komt doordat zakelijke rijders dit jaar nog voordeel halen... bij de aanschaf van een elektrische of hybride auto. Dat is ook slecht nieuws voor de autobranche deze ochtend. Financiële Dagblad meldt dat grote autodealer Pau Automotive Group... in zwaar weer zit. Door een agressieve overnamestrategie en tegenvallende autoverkopen... zit het bedrijf in financiële moeilijkheden.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 De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de betaalmoraal van de overheid. Ondernemers krijgen hun geld van gemeenten, provincies of ministeries... namelijk vaak te laat of helemaal nooit. Nationale Ombudsman Alex Brenning Meijer zegt in de Telegraaf... het gaat me vooral om de kleinere ondernemers. Denk aan de bloemist die elke week het bloemstuk verzorgt op het bureau van de minister... maar zijn rekeningen niet betaald krijgt. Betalen, pannenkoek. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil de lokale actieve burgers mee laten beslissen over maatschappelijke thema's. Zo zouden mensen moeten mee kunnen praten over keuzes die woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen maken. In trouw is te lezen uh, dat het CDA hoopt op deze manier burgers weer het gevoel te geven dat de instituten ook van hen zijn. En de meeste gele overzichtsborden met vertrektijden van treinen op stations verdwijnen volgend jaar. De NS zegt in Metro dat de plakaten met de vertrektijden niet meer van deze tijd zijn. Mensen plannen hun reis online of checken de digitale borden op de stations. Mm -hmm. ja. Goed, na zeven uur. Tot zover al het nieuws uit de kranten. Meer over Achmea en de duizenden ontslagen. Uiteraard zijn we bezig, druk bezig met dit verhaal. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om duizenden banen die zullen verdwijnen. Opnieuw dus een reorganisatie bij de verzekeraar. Um, we zijn op dit moment bezig om reacties te halen. Dus blijft u luisteren. Hoort er zo ook al meer over in het nieuws.